Alle fracties in de Tweede Kamer gaan ervan uit dat er nieuwe verkiezingen komen nu het Katshuisoverleg is mislukt. Regeringspartijen, VVD en CDA willen ook zonder de steun van de PVV proberen het begrotingstekort onder de EU-limiet van 3% te krijgen. Maar de kans is klein dat de oppositie daaraan gaat meewerken. PVV-leider Wilders weigerde op het laatste moment in te stemmen met het bezuinigingspakket. Omdat de plannen volgens hem de economische groei zouden schaden en vooral ouderen zouden raken. De Fransen kunnen vandaag naar de stembus voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. In de peilingen heeft François Hollande van de Socialisten een lichte voorsprong op de huidige president Nicolas Sarkozy. Hollande wil verhoging van het minimumloon en belastingverhoging voor grote bedrijven en de rijkste burgers. Sarkozy belooft onder meer dat hij het begrotingstekort zal terugdringen en de immigratie van buiten Europa zal afremmen.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 Het weer vanochtend nog enkele buien, maar ook zijn er droog en zonnige momenten. Vanmiddag meer buien bij 12 graden. Dit was het NOS-vernaal. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl. Veilig rijden begint met goed zicht. Versleten ruitenwissers geven strepen. En dan kan het gebeuren dat u bij laagstaande zon of licht van tegenliggers niet goed meer ziet. Onverantwoord.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 Het is radio 1. VNN, VNN, 4-7. Het lukt. Het is drie minuten over zes. Dus je luistert naar 4, 7. Als je net uh, wakker bent geworden en je pikte nog even het staartje mee van het vorige uur... dan hoorde je dat we in een uh, verhitte discussie, verhitte gesprekken... Uh, waren over de politiek. Daar gaan we straks ook nog over doorpraten met uh, Siewert van Liende. Hij is politiek expert van, uh, van ons bij BNN... en uh, is ook de oprichter van de G500. Dat is die uh, club met, uh, met jonge mensen die zich aan hebben gemeld... bij de drie grote middenpartijen, CDA, PvdA en VVD. En zo proberen zij een beetje invloed uit te roepen op, uh, op de politiek. Er is veel over gesproken de afgelopen weken. En uh, we gaan even kijken wat hij uh, nu met zijn G500 gaat doen... nu het kabinet uh, waarschijnlijk gaat klappen... en uh, nu er waarschijnlijk nieuwe verkiezingen gaan komen... Mocht je nou denken, ja ik had ook wel mee willen praten over de politiek uh, dit is de afgelopen twee uren. Niet getreurd, de komende weken, maanden, vermoed ik zo, gaan we nog genoeg praten over politiek. Want die verkiezingen gaan er waarschijnlijk wel komen. Dus niet getreurd, genoeg gelegenheid nog om je zegje te doen. Dat allemaal de komende maanden. Vandaag gaan we nog even het nieuws uit Alicante behandelen. Dat doen we elke week. We hebben een nieuwe kijkcijfer bingo, een nieuwe kleren weer, een nieuwe Pieter Spreeks. Dat is de column van Pieter Derks. En ook een nieuwe Ferdinand en voetbal. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen, Luc met Ferdinand Ossenbux op deze vroege zondagochtend. We schrijven 22 april 2012. De week die achter ons ligt. De week van het begin van het proces tegen Massakiller Breivik in het noorse Oslo. De week waaruit blijkt dat er niet één, maar meerdere ploegen gaan strijden... voor een tweede plek op de ranglijst in de eredivisie... die recht geeft op de voorronde Champions League. Het was de week... ...van de halve finales in de Champions en Europa League's ...waar liefst vijf Spaanse ploegen act de pres aangaven... ...en nu vier kunnen doorstoten naar een finale plek. Het was de week waar de AFC Ajax de Deense spits Lasje-Seunen... ...voor drie jaar heeft binnengehaald. De week waar er binnen de PVV enig rumoer ontstond. Dit met betrekking... Van het staatsbezoek van de Turkse president aan Nederland. En Luc, nog geen 24 uur geleden in edit time, als ik het zo mag uitdrukken, spatte het katshuis beraad uit één, en is de weg. Wellicht weer geopend om te gaan naar de stembus. En later op de dag werd Nederland jammerlijk getroffen door die treinramp. We gaan over tot de orde van de dag. Nou, het is, uh, je, doet, uh, je geeft altijd even aan het begin van jouw bijdrage een, een overzicht van wat er gebeurd is. Maar het was met weekje wel, hè? Zo, als je het zo opzomt. Het is echt een nieuwsweek van uh, heb ik jou daar. Ja, het was zeker de week van heb je me jou daar ja, even vooraf dat voetbal met alles erop en eraan. Ook vechtpartijtjes hier en daar, je ja. weet wat ik bedoel. Mm -hmm. En gisteren, Luc, om het heel even kort over te hebben, weet je... Ik kan, of nogmaals, ik kan er heel kort over zijn hoor, kijk, ik had toen deze club anderhalf jaar geleden aantrad had ik al aangegeven, ik weet niet meer in welk programma, dat, ik, dat het binnen twee jaar zou zijn afgelopen. Dat was mijn gevoel, kijk, en uh, dat Wilders een bepaalde rol zou gaan spelen was voor mij ook heel duidelijk en zie daar. Kijk, voor mij kwam het gisteren niet als een verrassing, want gisterochtend had ik dacht tussen zeven en half acht, dat ik wat opgevangen op de radio en ik had daar geen goed gevoel over, maar goed, kijk, de rapen zijn nu gaar en... Uh, de verkiezingen, dat is echt de enige oplossing zoals Mark Rutte dat gisteren aangaf. En wat, wat ik altijd heb gezegd... Kijk, Rutte heeft die Wilders ook nooit willen aanpakken. De manier hoe hij zich voordeed en onlangs nog toen de president van Turkije op bezoek was. Het, uh, ja, dat, dat komt niet goed over joh. En kijk wat er toen gebeurt binnen die PVV En de komende week wordt, Luke, het wordt cruciaal. Mm -hmm. Welke kant gaan we op? Hoe... Nu en verder kort samengevat, het is niet goed voor het land, vooral in deze fase. Maar goed, maandag komen de ministers bij EDO en dan gaan we kijken hoe die week zich verder ontwikkelt. Dat gaan we zeker doen en misschien dat we daar volgende week nog even over door kunnen ja. praten. Laten we gaan, hemmen, gaan hebben over voetbal, want uh, gisteren was uh, El Clasico, zo noem je dat dan, hè? Ja, uh, even over die El Clasico. Ik heb alles al voor een groot gedeelte meegekregen op de radio. Ik, uh... Als je terugkijkt naar die twee ploegen... die zich dus uh, hebben uh, gemanifesteerd op, uh, op het hoogste podium... in uh, wat, wat betreft uh, Europa. Mm -hmm. En dan die wedstrijd van gisteravond. Dan moet je goed luisteren. Kijk, Real ging er met een bepaald gevoel naartoe. Want ze hadden uh, een poos geleden die gewonnen in, in kamp. Nou, en dan wordt die wedstrijd gespeeld. Uh, wat Barcelona betreft, ik ben ook niet zo... Een, een, een, een, een, ja, om, ik, ik ben geen fan van Barcelona. Maar nogmaals, het is een hele goede ploeg. Maar als je ziet hoe ze tegen Chelsea gevoetbald uh, hebben... dat is een ander verhaal. Maar ja, Real komt voor. Uh, Barca komt langs langs Sejo En ja, hij, uh, Cristiano Ronaldo, zorgt voor de winnende treffer. En ja. met de punten in de tas, Luc, zijn ze weer afgereisd. Ik denk al gisteravond naar Madrid. Daar is het feest, want de titel ligt binnen handbereik. Ja, dat ik vind dat wel een verrassing hoor. Ik dacht uh, aan het begin van het seizoen, in het midden van het seizoen en tot voor kort ook nog: Barcelona wordt met drie vingers in de neus, worden ze, worden ze kampioen. Maar uh, het gaat gewoon niet gebeuren. Het gaat gewoon Real Madrid worden. Ik denk zeker dat het Real Madrid gaat worden. Maar, Luc, er zit nog een verrassing. En die verrassing zit hem in de finale van de Champions League. Maar daarom wordt de komende week oh, zo belangrijk voor beide ploegen. Joh, want beide ploegen die hebben verloren. Ja. Nou, je hebt dan die uh, returns... Uh, dus daar kan ook uh, wat uitkomen. En dan ja, kunnen die gasten elkaar op 19 mei. Uh, dan kunnen ze gaan uitmaken. onder het mom van: van Manfans, zie je wel, ik ben de sterkste toch van Europa. Ja. Maar ja, we, gaan, we moeten eerst de komende week afwachten. Het waren wel, het waren wel echt wedstrijden. Echt, uh, ja, ik, ik heb vooral uh, Bayern heb ik gezien. Chelsea heb ik iets minder uh, goed meegekregen. Maar dat, uh, daar, daar las ik over dat Chelsea uh, eigenlijk een soort van anti-voetbal speelde. Maar Bayern speelde toch echt goed. Ik vond Bayern beter dan Real Madrid. Daar heb je 100% gelijk in. Biden spelen goed. Biden spelen gedegen. Elke linie daar werd, daar werd goed in, in gevoetbald. De aansluiting was er. Niet dat de Real zo slecht speelde. Maar goed, Biden heeft een, een, een, een, een prima prestatie geleverd. Joh, met betrekking tot die wedstrijd op Stamford Bridge. En dan kunnen we zeggen van... Ja, goed. Chelsea speelt, heeft anti-voetbal gespeeld. En alles daaromheen. Maar Luc, ik blijf het zeggen. Ik zal het altijd blijven zeggen. Het is voetbal. En het gaat op een gegeven moment. En het is nu in de slotfase. En Chelsea wil... Chelsea, uh, die Matteo wil met zijn ploeg iets neerzetten. Mm -hmm. Want volgend seizoen schijnt die Abramovich er ontzettend veel geld in te gaan pompen. Ja, alweer. En, ja, en er, wordt, en er wordt zelfs die naam van Robben genoemd. Joh. Maar goed, we weten wat, wat daar de aanleiding kan zijn. Dat hij gaat naar Chelsea. Maar ik denk het niet hoor. Die, dat, dat moeten we ook afwachten hoe alles zich gaat ontwikkelen binnen de geleden van Biden, joh. Want uh, gisteren ja, won Bayern wel. En wat ik begrepen heb, de heren zaten heel ver van elkaar op de bank. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat, die hebben ruzie met elkaar. Ja. Ja, maar die, die heeft hem gewoon neergemaakt, Echt, joh. Ja, ja, ja, een ja, grote dat grote is nog ellendig joh, dat, dat, dat, dat, dat kan gewoon niet. En ik hoorde ook gisteravond helaas dat ook onze Klaas Jan op de vuist geweest is joh. Maar oh, ja? De, ja? Ja, ja, ik heb het ergens gelezen op, uh, op uh, internet. Een nieuwe trend misschien? Ja, een nieuwe trend joh, alle jongens gaan een keer op de vuist, <laughs> het, is niet, ja, het is niet te hopen dat het vanmiddag hier gebeurt in de Eredivisie, nee, nee, uh, daar ja. moeten we niet aan gaan denken. Nee, inderdaad. Wat, wat, wat, wat zijn de wedstrijden in de Eredivisie? Nou, even terugkomend op vrijdagavond. Ja, daar won Roda uit met 0-3 van Nak. En uh, ja, gisteravond, Jo Heerenveen, Vitas, daar, bleef, uh, daar bleef het gelijk 1-1. Uh, de graafschap op de Vijverberg, uh, die kreeg Herakles op bezoek. Heracles ging uh, ervan door met de punten 2-3. En een verrassing, de Rooms-Katholieke combinatie uh, thuis in Waalwijk tegen de FC Utrecht. Utrecht won met 0-2 Luc. En ja, uh, Twente reisde af. McLaren met zijn mannen naar uh, Rotterdam. Trof daar Excelsior en... In blessuretijd ja. ging Twente er met de punten vandoor. Maar goed, de punten zijn binnen. Twente gaat lekker. En vanmiddag, al heel vroeg op de middag... hebben we in de residentie... Ronald Koeman die daar arriveert en Adel treft in Den Haag. Mm -hmm. We hebben in Alkmaar de Alkmaarse Saanstreek-combinatie... tegen VVV, de Philips Sportverein in Eindhoven tegen NEC. En om half vijf... De AFC Ajax op weg naar de landstitel die speelt tegen Groningen. En even vooruitlopend op de, de volgende week. Luc hebben we twee hele mooie wedstrijden. Onder andere Twente, Twente tegen Ajax en Feyenoord tegen, tegen AZ. Maar daar gaan we het volgende week over hebben. Joh. Zeker, zeker. Ik zet mijn geld op dit moment in op Ajax. Zie jij? Absoluut, ja, Ajax. Als kijk, als Feyenoorder heb ik het gistermiddag nog met iemand erover gehad. En dan moeten we gewoon realistisch zijn. Ajax verdient deze titel. Als Feyenoord. vind ik het niet leuk, maar ik gun ze die titel. Ze hebben het verdiend. Laat dat duidelijk zijn. Het is een mooie... Aank de aankomende 20 nou, dagen worden mooie voetbaldagen. Dat is wel duidelijk. Dank je wel, Ferdinand. Absoluut, bedankt week. dat ik er mocht zijn. De groeten aan de redactie. Een mooie zondag en tot de volgende weekdag.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 You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky Too to have. is? Hoor je dat? glazuur, van tanden afgespat. Zo zoet is het. Lucky van Jason Mraz en Colby Colleen. BNN University. Backstage. Backstage. Backstage. Hi, dit is de BNN University Backstage Update van zondag 22 april. Goed nieuws voor mezelf, want deze week heb ik geen koffie gezet voor de hele redactie van BNN Today. Want vorige week werd ik gebeld door een bezorgde luisteraar die bang was dat ik te veel koffie zou zetten. Dus ik dacht, ik laat die andere feuten vandaag gewoon eens even lekker een bakje koffie voor mij halen. Dus uh, René, uh, mag ik een zwarte koffie van je? Yes, dank je. De nee heeft namelijk afgelopen donderdag meegelopen bij BNN2D. En ook Wieke was deze week aan het meekijken met een andere redactie, namelijk de Koen en Sander Show. En natuurlijk moest Wieke ook weer op de radio, zoals elke week. Het wereldkampioenschap Stoepranden in Amstelveen. Nee! Het nieuws daarover is dat het niet door lijkt te gaan. Nee! Want de organisatie heeft nog maar 12 aanmeldingen binnengekregen. <laughs> en dat is te weinig. Hebben ze wel Stoepen in... Uh... In Amsterdam, ja, die zullen ze dan denk ik wel hebben. Maar het grappige is dat stoep. Ik heb vroeger ongelooflijk veel gestoeprand. Ik ook, ik vond het heel leuk. Ik vond het ook heel leuk. Maar er Spannend waren dus ook. mensen vandaag. Er loopt vandaag een meisje mee. En leuk. Wieke? En die, en die kent dat dus helemaal niet. Nee, maar die is toch van de, van de, van de xbox generaal Hebben wij toch moeten uitleggen de, wat stoebranden is? Die, die, die doet, doet stoepranden, maar dan op de wie. Heb jij nooit buiten gespeeld? Ik heb heel vaak buiten gespeeld. maar Wat deed jij dan, dan buiten? echt zo oldschool. Oh, Wieke, lekker. Bakje koffie. Dankjewel. Ja, nou klinkt misschien wel een beetje als een slavendrijver, hè? Maar ik heb het verdiend, al zeg ik het zelf. En waarom denk je dan? Nou, luister maar naar dit fragment uit de show die ik deze week maakte op BN.fm. Call Me Maybe van Carly Rae Jepsen. En afgelopen maandag werden de tegels uitgereikt. En dat zijn de prijzen voor de beste journalistieke producties van het afgelopen jaar. En nou wordt er bij B&N University ook elke maand een prijs uitgereikt. Alle feuten moeten dan hun beste reportage opsturen... en die wordt dan door een hartstikke vakkundige jury beoordeeld. En uh, nou, ik durf het bijna niet te zeggen, maar die prijs heb ik dus al drie keer gewonnen op rij... Elke keer dus. Drie keer op rij. Het is wat, hè? En omdat ik het zo zielig vind voor die andere feuten... rijd ik deze week de BNN University Bagels uit op BNN.fm. Hey, uh. hey! Hey! Hé! Hey. Zit je nou wel te luisteren? Hé! Hey. BNN.fm En wil je nou weten wie deze prestigieuze prijs in de wacht hebben gesleept? Dan moet je even kijken op de Facebookpagina van BNN University. Want daar staat namelijk een linkje naar de show. En dan Dennis, die was er maar weer druk mee. Hij zocht deze week een sport en stond elke avond op een ander sportveld. Ik heb zojuist mijn uh, laatste reportage opgenomen. En dat was paardrijden. Ja, ik moest elke keer mijn benen strekken. Maar na een hele week sporten lukte dat niet meer. Ik heb echt fucking spierpijn ja, gelukkig is het maar een weekje. Nou, straks hoor je meer avonturen van Dennis en dat was hem weer. Volgende week is er weer een nieuwe BNN backstage. Check in de tussentijd nog even bnnuniversity.nl, twitter.com, slash bnnuniversity en onze Facebookpagina. Hoi en tot volgende week. Je hoorde Nathalie met de BNN University update en de avonturen van Dennis, die voor het eerst ging sporten in zijn hele leven. Dat is ook bizar, hè? Bij je safety heb je nog nooit gesport. Zijn avonturen hoor je uh, komende week. Dus volgende week zondag hier in 4-7. En hij zei al, uh, de afloop zei hij... Luc, ik ga nooit meer sporten. Dus hoe het nou precies is afgelopen, je hoort het volgende week. In 4-7. Even uh, de dag van vandaag doornemen. Het is de... Hoeveelste is het eigenlijk vandaag? Heb ik, uh, 22 april. Mark van Bommel is vandaag jarig. 35 jaar is hij alweer geworden. Houdt eigenlijk al hè van voetballer. Ik ben benieuwd waar hij naartoe gaat aan het einde van dit jaar. Nog een voetballer die jarig is... De Braziliaanse voetballer KK is 30 jaar geworden. Dat is ook alweer op leeftijd eigenlijk voor een voetballer. Want Midas Dekkers, dat is die bioloog en columnist, die wordt 66 jaar. En Jack Nicholson is ook vandaag jarig en die is al oud. Joh. Ja, dat is misschien een beetje een belediging voor mensen die ook die leeftijd hebben. Maar ik vind het toch een behoorlijke leeftijd. 75 is hij geworden, ouwe bok. En dan uh, vandaag in uh, het verleden. Martin Bril is overleden in 2009. Op 49-jarige leeftijd overlijdt hij aan de gevolg van slokdarmkanker. En ook Toon Hermans is overleden op deze dag. 83 jaar is hij geworden in 2000 was dat. Richard Nixon, een tijd geleden nog in het nieuws, toen... Uh, uh, uh, wacht, wat weer. Uh, oh ja, John Leernam. Nee, nee, nee, nee. Ineke van Gent. Die uh, trapte in een uh, grapje van, uh, van Giel Belen, van 3FM. Uh, de verslaggever van Giel Beelen die zei namelijk dat... Uh, uh, Obama hulp zou krijgen van Richard Nixon. Met zijn uh, campagne. En uh, Ineke van Gent die trapte daar toen in. Maar Richard Nixon is dus al een tijdje geleden overleden in 1994 en hij is 81 jaar geworden. Kijken we even naar de buienradar of het regent. Ja, dat is een beetje moeilijk te definiëren, want uh, het regent eigenlijk overal en ook overal niet. Het zijn van die uh, vlokjes flarden, ken je dat? Dat, uh, dat je overal een vlokje uh, wolk hebt waar dan een buitje uit kan vallen. Vooral in het noorden van Nederland is het aan het regenen en ook op de Waddeneilanden. Dus daar uh, is het uh, nu nog redelijk bewolkt en regenachtig. De rest van de dag uh, is het eigenlijk hetzelfde. Het begint een beetje zonnig, maar uh, aan het einde van de dag uh, kunnen er ook weer wat buien ontstaan. Kleuren weer. Het is nog steeds geen lente. Helaas, helaas. Wat gaan we aantrekken? Moderedacteur Simone Wijnans, goedemorgen. Goedemorgen. We blijven elkaar maar halen. Hè? Ja, slecht weer. Het is elke, elke week achter elkaar dat het slecht weer is. Verschrikkelijk. Nou, ik heb zin in easy, comfortabele kleding als het zo slecht weer is. Dus uh, we beginnen bij de vrouwen. En terug van weg geweest is een gruwel voor de mannen, moet ik erbij zeggen. Maar helaas, de jumper. gaat gadverdamme. Ja. Ach, helemaal niet terug van weg geweest. wel. Nee hoor. Dat is een pak hè, aan één stuk. Ja. Gewoon, uh, ja. Vorig jaar was hij er ook in de, in de zomer toen. Maar hij, ja, hij blijft toch nog Waarom? even. Waarom? Wat vinden terug. vrouwen daar nou mooi aan? Nou, het kan hartstikke mooi zijn. Het kan heel erg vrouwelijk zijn. Maar dan moet je er wel eventjes uh, goed op letten... dat je er eentje aanschaft... Die getailleerd is. Dus hij moet wel een beetje vrouwelijk zijn. Een beetje slank afkleden. Een beetje strak lopen. Ik zou niet de drukke prins doen. Dan word je echt zo'n people-the-clown uh, figuur. Maar uh, mijn voorstel is om te gaan voor een anthracietkleurige. In een licht glanzende stof. Ook niet te glanzend, maar dat er een beetje zo. Zo zijdeachtig, hè? dat er een beetje mm -hmm. een glansje overheen uh, ligt en blauw zou ik sowieso niet doen want dan is het echt alsof je een overal rondloopt. Ja, yeah. die kloem die zag ik laatst op een foto en die deed dat dus helemaal verkeerd. Die had echt een, een donkerblauw overal aan was het eigenlijk nou alleen de hamer ontbrak nog in haar komst. <laughs> dus doe dat niet um, en verder moet je ter compensatie gaan voor hoge hakken. Heb je die niet, dan geen jumper. Echt, hoog hakken, een beetje vrouwelijkheid. Ook de make-up mag best wat feller, uh, wat Weet je lekker rode lippenstift yeah. op. Haar een beetje glamorous. Uh, mag best los, maar dan doe er een beetje een krul in. Of een, een lekker los uh, staartje opgestoken. Uh, besteed daar dan even wat meer aandacht aan. Maar verder, qua kleding, comfortabel. Yes. Zit lekker. De mannen die mogen dan ook in de relaxmodus deze week van mij... Een baggy jeans gaan we deze week voor uh, met daarop streepjes. Ik zou zeggen een lichte katoenen trui om toch een beetje dat lentegevoel te krijgen. Horizontale streep, rood en blauw vind ik een mooie combinatie. Zwart en wit zou ik niet doen als ik man was. Dat is een, beetje te, ja, een beetje te vrouwelijk. Mm -hmm. uh, en dan uh, eronder de boodschoenen. Ik heb ze al eens eerder genoemd, maar de boodschoenen gaan het helemaal worden. Dat vind deze ik niet helemaal bij me mij passen. Nou, maar je kunt ook gaan voor boodschoenen in de Gimp variant. Oh ja. Ja, en die passen juist weer wel heel erg goed bij jou. Een boel ja, fans die zijn eigenlijk ja, een soort van boodschoentje. Van die, van die okay. Ja, Dus ik vind het juist heel erg bij je passen. Goeie tips weer. Dankjewel. Graag gedaan. Tijd voor een nieuwe Pieter Spreeks, Pieter Derks. Pieter Spreekt. Er is natuurlijk maar één vraag: Wat hebben ze de afgelopen weken op dat katshuis in godsnaam zitten doen? De woel klapte gisteren dat Geert Wilders ineens heel erg was geschrokken van wat ze hadden afgesproken. Ze hadden een pakket bedacht dat, en ik citeer Wilders, de economische groei zou schaden, de werkloosheid zou laten oplopen en de koopkracht voor ouderen fors zou raken. Hij vergat daar alleen één ding aan toe te voegen. Hij zat er zelf bij toen het bedacht werd. Oké, okay, hij had het heel druk met andere dingen. Hij rookte sigaretten. hij liep boos weg, hij kwam weer terug. Hij twitterde over de Turkse president, hij schreef een boek in het Engels. Hij nam de ontslag sms van Hero Brinkman in ontvangst. Maar alle onderdelen van het pakket waar hij zo van was geschrokken... had hij zelf meegeschreven. En toen was hij ineens stom verbaasd over het eindresultaat. Alsof je een kilo aardappelen koopt en een zak wortelen en een netje uien... en het allemaal in een pan gooit en kookt en prakt en zeven weken wacht... en dan ineens roept, ja, verdomme, nou hebben we Hutspot. Dat was dus niet de bedoeling. Wat hebben ze daar in godsnaam zitten doen? Zeven weken onderhandelen is lang, te lang... om nog te kunnen concluderen dat het toch niks gaat worden. Eén proefritje kun je maken, twee proefritjes kan ook. Maar als je een auto bestelt met zeven weken levertijd... en de dealer belt je om te zeggen dat hij voor je klaar staat, kun je moeilijk ineens beweren dat je op zoek was naar een fiets... en dat toch maar vanaf ziet. Dan sta je gewoon voor lul. En ik weet niet of die metafoor helemaal klopt, maar het gaat om het idee. Het verbaast me niet dat ze er niet uit zijn gekomen. Ik vraag me gewoon af hoe ze daar zeven weken over hebben kunnen doen. Zeven weken. Ik ben zelf ook een enorme twijfelaar. Ik kan uren door de supermarkt walen als ik nog niet weet wat ik zal gaan eten. Maar tot nu toe is het me altijd gelukt om in elk geval... voor sluitingstijd weer buiten te staan. Ofwel met een tas vol boodschappen, ofwel met een vastberaden blik... op weg naar de frietent. Op een gegeven moment voel je wel waar het heen gaat. We weten nu in elk geval wel waarom het zeven weken media stilte was. Dat was dus niet om de plannen geheim te houden. Er was gewoon niks te melden. Er waren niet eens plannen. Althans, geen plannen waar alle partijen het echt over eens waren. Het kabinet Rutte 1 is vaker verstandshuwelijk genoemd... en dat is een bijzonder toepasselijke term gebleken. Het is op het katshuis precies zo gegaan als bij een ingekakt stelletje. De een deed een voorstel, de ander luisterde maar half... en mompelde iets in de trant van... ja, dat is goed schat, doe maar, als jij dat toch leuk vindt, dan ga je gang. En vervolgens schrok iemand wakker en riep: wat ben jij nou aan het doen? En dan werd er toch nog gewoon ouderwet ruzie. En ja, dat was weer een metafoor en misschien ook niet eens een hele goede. Ik weet niet wat het is, maar ik vind dat gewoon heel erg lekker om te doen. Zeven weken in een luxe villa in Den Haag. Er zijn natuurlijk slechtere manieren om je tijd te verspillen. Het is in elk geval minder erg dan olifanten schieten, maar niemand is ermee geholpen. Eén ding is duidelijk, Wilders heeft blijkbaar zitten slapen. En ik hoop dat hij genoeg slaap heeft gehad nu, want hij zal voor de aanstaande verkiezingen flink aan de bak moeten. Rutte en Verhagen hebben namelijk al wel een verkiezingsprogramma klaar. Pieter spreekt... En volgende week hoor je weer een nieuwe Pieter Spreekt, de column van Pieter Derks. Het is vier minuten voor half zeven, tijd voor het nieuws... met in, uh, onze in Alicante geboren Nederlander Ivo Buigues. Nieuwe huizen. Radio 1, het nieuws van Alicante. Hola, buenos dias. De badplaats Benicassim ontpopt zich steeds meer tot de festivalhoofdstad van Spanje... Met de lancering van een nieuw jaarlijks rockfestival, als aanvulling op het enorm populair Fiberfip festival, staat de teller inmiddels op 4. Naast het immens populaire Fiberfip is er ook het grote reggae festival Rotterdam Sun Splash en Costa de Fuego, waar dit jaar Guns N' Roses en Marilyn Manson optreden. Anders dan deze festivals zal het nieuwe festival op verschillende plaatsen in het centrum van Benicassium gehouden worden. De organisatie wil nog niet bekendmaken welke mensen een opwachting zullen maken... maar dat er wel grote namen verwacht mogen worden. Onderzoekers van de Universidad Politécnica de Valencia... en het Consejo Superior de Investigaciones Científicas... hebben het recept van biscotto, een traditionele Alicanteese cake... zo aangepast dat hij een stuk gezonder is en 20% minder calorieën bevat. Het gebak is gemaakt met de vetvervanger inuline en met natuurlijke voedingsvezels. De studie wijst uit dat 70% van de oorspronkelijke olie vervangen is. Verder zou de nieuwe receptuur zorgen voor een sterker immuunsysteem... en heeft het gunstige effecten op de gezondheid door de lage calorieënnamen... zegt onderzoekster Isabel Hernando. Aan de grote feesten omtrent de patroonheilige San Vicente Ferrer in Teolada Moreira... komt vandaag met een grote stierenrun door de nauwe straat in het dorpje tot een eind. De festiviteiten die maar liefst negen dagen duurden kenmerkte zich door veel Alicantese folklore, verschillende processies, optredens van bekende regionale bandjes als La Goza Sorda. Tienduizenden zagen gisteren een enorm vuurwerk, waarna tot in de kleine uurtjes stieren los werden gelaten, met als hoogtepunt El Bau en Bolat, waarbij alle straatlichten gedoofd worden en een stier met brandende tortsen aan zijn horens achter een mensenmenigte aanrent. En dan el tiempo, ofwel het weer. Langzaam maar zeker wordt het muy caliente in Alicante. Het wordt deze week elke dag rond de 25 graden, met uitschieters naar 30 graden. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Radio 1, het nieuws van Alicante. Kijkcijfer Bingo. Waar gaan we naar kijken de komende week? Media redacteur Bart Harlemann. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar, het eerste programma. Waar gaan we naar kijken? Uh, onze favoriete RTL 5-meiden, Britt en Imke. God, ja. zijn ze weer terug? Ze zijn terug met hun eigen nou, niet zozeer een reality show. Maar ze hebben een, een, een, een. Het is Brit en Imke en het mysterie van. Puntje, puntje, puntje. Yeah. Uh, en daarmee gaan ze uh, de wereld over in negen weken. En dan krijgen ze allemaal opdrachten die ze moeten vervullen. We hebben Eén ervan hebben we al kunnen zien in het RTL Nieuws... dat ze op de Filipijnen met oh, ja. de, de kruising mee moesten lopen. Ja, inderdaad, ja. Dat ja. staat in de, de Door. Dat zat ook in de Wereldrijd Door. En um, ja, ze moeten nog veel meer dingen doen. Ze gaan naar, ze gaan naar Mexico, de Filipijnen. Uh, geen idee waar ze allemaal, allemaal langs gaan. Maar je, we kunnen één ding, één ding zeker zeggen. Het wordt natuurlijk weer lach hier. Ik ben een beetje klaar met ze. Ben je een zeg. beetje klaar met ja, ze? Ja, ik is nog wel leuk. Ik vind het leuke meiden, hoor. Maar ik heb zoiets van, joh, echt... Ik denk ze dat het, kunnen niet zoveel. Nee, maar ik denk dat het wel leuk is om dan dat soort mensen... die niet zo heel veel kunnen, om die dan in het buitenland uh, eruit te gooien... en dan kijken wat er dan Dat ze daar niet zoveel ja, kunnen. Ja, want Brits spreekt geen woord Engels. Nee. Tenminste Spa, ja, dat is wel Engels. grappig is Al ja. iets beter, maar dat is wel leuk om te zien. Ja, dat is waar. Nou, ik ben benieuwd. Hoeveel mensen gaan er naar kijken, denk je? Nou, het is uh, dinsdagavond om half negen op RTL 5, dus primetime. Ja. Um, ik denk... 800.000 mensen. Oh, dat is, veel. Ja, dat is veel. RTL 5 toch, hè? RTL 5. Dat is veel kijkers. Ja, maar ze hebben natuurlijk ook toen met O.O. Gers, hebben ze ook flink gescoord. Dus ik vermoed dat er daar uh, ook die kijkers uh, hierop zitten te wachten. Woensdag half negen is nee, dat? Nee, dinsdag half negen. Wou luisteren. <laughs> <laughs> en dan? Uh, NEP. Dat is een zesdelige documentaire serie van de NTR. Ja. Dan denk je, ja, ah, NEP. Lekker saai. Gepresenteerd door Owen Schumacher, die we natuurlijk allemaal kennen van Koef Ja. ja. Um, Werkt eigenlijk bij de AVRO, maar is voor dit project uh, uitgeleend aan de NTR. Want hij is namelijk gek op alles wat nep is. Dan hebben we het over, weet je, nep, sieraden, nep, iPods, maar ook uh, nep, uiterlijk. Hij gaat eigenlijk gewoon de hele wereld over op zoek naar uh, uh, nep dingen. Maar ja, ja. dan ook de achterliggende gedachte van waarom willen wij eigenlijk zo graag echte dingen hebben? En als we die echte dingen niet kunnen krijgen, waarom gaan we dan voor het nep? Ja namaken en zo. Naamaken, ja. Producten, maar ook... Maar ook, ook als het gaat om, weet je, imago, uh, uh, plastic surgery alles wat met nep te maken heeft. Ja. Alles wat niet echt is. Leuk idee. Ja, hij schijnt bij OVS, schijnt helemaal fan van te zijn. schijnt een heel huisvol te hebben met allemaal, allemaal nep-producten. <laughs> en uh, die is er al jaren mee bezig. En dit is voor het eerst dat hij dat... In een, in een programma kwijt kan. Ja, doen. leuk idee. Maar wel echt zo'n idee waarvan ik zou denken. Als leek, ik ben natuurlijk niet kijksterf Bingo, maar uh, als leek zou ik zeggen: daar gaan niet zo heel veel mensen naar kijken. Nou, het wordt uitzond op Nederland 3, vrijdagavond. Uh, om 10 uh, voor half 10 zitten ze na de weer de eerste aflevering van 24 uur met, met Wilfried Jong. Oké. Okay. Um, dus ik denk eigenlijk. Nou, 400.000 moet ik wel kunnen. Oké, okay, nou ja. dat vind ik nog wel veel. Ja, we Nederland 3. Nou, we gaan het. Uh, ik, ik, ga, ik, ik ga zeker kijken en uh, we gaan voor ze duimen. Vrijdag is dat op Nederland 3. En dan, als we denken, wauw, even achter de computer kruipen. wat gaan we downloaden? De Finder. The Finder. The Finder. The Finder is een spin-off van de serie Bones. Bones is een heel populaire misdaadserie over het leven van een, een, een, een nogal uh, zeer intelligente, maar sociaal uh, onbehepte... Wat is eigenlijk? Patholoog-anatoom. Of tenminste, nee, ze, het is niet patholoog-anatoom, maar ze, heeft, uh, ze, ze weet alles van, van botten. Ze ja. kan eigenlijk aan een geraamte, kan ze zien hoe iemand gestorven is, is de man, is de vrouw, hoe oud, dat soort dingen allemaal. Um, en uh, uh, de, onder andere te zien op RTL4 scoort als een tierlier in Amerika, doet het ook ontzettend goed en de Finder is daar eigenlijk een spin-off van en niet dat er ook maar enig uh, uh, overeenkomst in zin, uh, zit het gaat namelijk over een Irak-veteraan die een ongeluk heeft gehad, of die, tenminste die is op een bermom gelopen in Irak heeft een hersenbeschadiging opgelopen en die hersenbeschadiging leidt ertoe dat hij eigenlijk obs obsessief op zoek moet naar dingen dus dat betekent dat hij kan, hij kan worden ingehuurd door mensen stel ik ben een ik zoek mijn lang verloren jeugdvriendin. Zoiets. En dan, uh, of, of nog nee, laten we zeggen, nog obscuurder. Ik zoek de medaille die ik op mijn achtste won met een atletiekwedstrijd in Emmen. Ja, ja. Nou, ik ben er kwijtgeraakt en ik weet niet meer, uh, weet niet meer waar, die, waar die gebleven is. En hij ligt niet bij mij thuis. En die heb ik ooit, heb ik hem, heb ik hem uh, waarschijnlijk ergens in een doos geflikkerd. En die doos is dan weer op een vlooienmarkt op een verkocht aan iemand, weet ik veel wat. En hij gaat dan op zoek naar die medaille. Oh. nou En dat doet hij dus voor, voor alles. Een, een Heel leuk verhaal. En het is ook een, een leuke serie. Het is veel humor, veel vaart zit erin. In Amerika wordt hij nog niet helemaal goed bekeken. 3,3 miljoen kijkers. En het wordt uitgezonden op Fox. Dus dat is niet heel erg goed voor, voor een programma. Maar ik vind het wel een hele leuke serie. Dus ik zou zeggen, ga hem downloaden. En uh, wie weet uh, wordt het toch weer zo'n beetje zo slow burner. Ja, precies. Dat het, die langzaamaan opkomt. Precies, uiteindelijk toch weer, uh, toch weer oppakt. De link naar The Finder staat nu op mijn Twitter. Twitter.com slash Luke. Bart. Graag gedaan. En veel plezier bij de lunch. Ja, dank van en I Follow Rivers even wat uh, trending topics doornemen dingen die uh, besproken worden op Twitter op dit moment Pvv hashtag Pvv is nog altijd training door het geklapte katshuisoverleg. Wilders dus heeft het overleg afgebroken omdat hij de bezuinigingsplannen toch niet meer zag zitten. Hashtag Amsterdam is ook trending topic... omdat er geen treinen rijden rondom de hoofdstad... vanwege die enorme aanrijding tussen die twee treinen en de werkzaamheden daar op dat moment. Uh, zo rond de middaguur moeten de treinen weer op tijd gaan rijden. En hashtag Barrea is ook trending. Het is echt ongelooflijk, maar waarom Barcelona heeft verloren van Real Madrid? Ach, dat had ook wel gekund. Natuurlijk. allebei ongeveer even goed. Hierdoor maakt Real Madrid ineens kans op de landstitel...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 Lekker. Waar gaan we naartoe zo? Naar de koffieshop. Koffieshop. Goed, de beste wiet van vandaag. Ik kies natuurlijk even een lekkere uit. En goed. Dankjewel. O, Dankjewel en zo heeft men een lekker jointje. In alle rust nog. Ja dat ook. Zonder gek pas. Oh. Tien minuten geleden liepen wij nu de winkel in en liepen wij gewoon naar binnen zonder vingerafdrukken, zonder pasje, zonder naam, zonder legitimatie, zonder niks. Niks En dadelijk stempel op de kop. Uh -uh. Jij is bloot. Hoe vaak doen je dit? Dagelijks. Duidelijk. Altijd muziekje erbij.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 Dus uh, ja, in basis ben je dan een dealer, een dealer op Nederlandse bodem, ja. softdrugs. Ja. Dat ik dat ook nog mee heb mogen vragen. Ja, aangedaan. inderdaad. <laughs> ah, tot wanneer kan ik me inschrijven? Tot 1 mei. Nee, ah, Dan hebben we nog een. Heb je nog de tijd? Twaalf dagen, twaalf dagen ongeveer. En Rens, en jij? Twaalf dagen, alles of niets? Nee. Nee, nee, nee. ik doe er niet aan. Nee. Nou, ik dacht, je ja, wel van van me. Goed. Je hoorde onze uh, verslaggeefster. En zij heet ook René. Afgelopen vrijdag protesteerden blowers bij de Stopera. En uh, uh, zij protesteerden al blowers tegen de invoering van die Wietpas. Die dus in drie provincies op 1 mei wordt ingevoerd. BNN. 4-7. Luc Ikink. We gaan ons even laten bijpraten over de politiek. Uh, want het was mijn dagje wel gisteren. Siewert van Linde, Goedemorgen. Even kijken, hoor, Siewert, goedemorgen. Siewet. Ja, ah, goedemorgen. Sorry hoor, ik was je even. Uh, even... Goedemorgen. Je lag laat in bed, zag ik al op je Twitter. Uh, ja, dat was geloof ik uh, maar een uurtje of vijf geleden. Oi, oi, oi, oi. Uh, jij bent uh, uh, onze politiek deskundige hier bij BNN, maar ook uh, een van de oprichters van de G500. Daar hebben we de afgelopen weken flink over gehad. Uh, een, een groep mensen, 500 jonge mensen die zich hebben aangemeld als lid bij de drie grote middenpartijen. PvdA, VVD, CDA. Uh, dat een beetje, met het, Als doel om, om invloed uit te oefenen eigenlijk. En ik heb je gisteren nog even gesproken en toen zaten jullie druk in overleg, want er moest meteen wat dingen besloten worden, geloof ik, hè? Nou ja, wij zaten gisteren eigenlijk al onze leden aan te melden bij de partijen en we hebben zo'n tijdshorizon van twee jaar. Nou ja, en nu kunnen er wel eens verkiezingen aankomen en dan moet alles binnen een paar maanden geregeld worden. Dat is een heel ander tijdscenario dan wij eerder rekening mee hadden gehouden. Ja, ga je die nog wel redden dan? Ja hoor, omdat er dus de mensen al aan het aanmelden zijn, uh, zijn we in principe voorbereid. Mm -hmm. Maar er moet alles wel echt alles naar voren worden gehaald. En dan zijn dus ook die 500 van de G500 niet genoeg. En hebben we misschien wel dubbele aantal nodig om onze doelen te bereiken. Dus ik zou zeggen tegen iedereen, uh, alle ballen verzamelen en laten we samen uh, de G1000 worden. Ja, ja dus eigenlijk uh, G500, uh, bestaat G500 niet meer Het wordt de G1000, er moeten meer mensen bijkomen. Nou, we noemen het nog gewoon de, de G500, ik maar er moeten het. echt meer mensen bij komen. We hebben nu zoveel momentum en kansen als jongeren om de politiek te veranderen. Mm -hmm. uh, maar omdat er heel veel op ons afkomt, moet je dan wel met veel zijn. Ja. Zag jij het aankomen? Want uh, jullie zaten dan gisteren bij elkaar, die, al die leden aan, aan te melden. He, ongetwijfeld de tv aan en uh, op een gegeven moment klapt dan dat katshuisoverleg. Hè? Heb je het aanzien komen? Nou ja, ik was wel even verrast toen op Twitter Dominique van de Heijden dat brak dat Wilders de boel had verlaten. Een paar weken terug bij BNN, toen hadden we het al over toen het bijna brak of het nou te verwachten was. Mm -hmm. uh, en toen ja, had ik zelf wel het gevoel van nou ja, je moet daar echt nog niet gek van opkijken als dat mislukt. En eigenlijk ook wel het gevoel van ja, het, het mislukt vroeg of laat toch wel dit... Uh, Gedoogd vehikel. Maar ja. het kwam toch opeens al heel onverwacht. Ik had het ook het voel voor iedereen. Zeg maar. De vorige keer dat een kabinet viel, dan heb je echt dagen aan debat en uh, dagen aan de ellende. Ja. En het was nu ineens poef. Ja. En het was allemaal afgelopen. En ik had ook het idee, maar ik keek daar een beetje als leek naar... maar ik had het idee dat uh, uh, ook bij premier Rutte en uh, vicepremier Verhagen... dat zij ook zoiets hadden van, wat is hier nou gebeurd? Die waren ook een beetje flabbergasten tijdens die persconferentie. <laughs> ja, vooral Verhagen, geloof ik. Die, uh, die ging op een gegeven moment echt een beetje roken, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, die, uh, die ging echt over de rooie, ja. En die was echt pissig, hè? Yes, ja, Verhagen kan het sowieso wel zijn... maar het ja, is toch wel een man die zeg maar, de val van Bakken en de 1 Bakken en de 2 Bakken en de drie Bakken en de vier heel, van heel dichtbij heeft meegemaakt. Ja. Dat hij altijd uh, bij de dossier zelf betrokken was. Uh, maar nu was het wel echt uh, ja, de toon waarop die zei dat Wilders 16 miljoen Nederlanders in de steek had gelaten. Ja. Wacht, sprak wel uh, boekdelen. Ja, was dat terecht dat hij boos was eigenlijk? Want uh, ja, Wilders is dan weggelopen. Um, en, en, en dan werd er flink wat Pieten uitgedeeld en zo. Vind je terecht dat de schuld wordt gelegd bij Wilders? Nou, ik kan me wel heel goed voorstellen dat eigenlijk als alles al is besproken en dat uh, er eigenlijk al akkoord is gegeven... en je moet eigenlijk alleen maar nog maar je handtekening zetten en dan gaat iemand breken... dat je dan wel echt iets zegt van, ja, wat heb ik nou aan mijn klop? Uh, dit is wel, wel heel raar. Yeah. Dus ja, wat dat betreft begrijp je dat wel. Uh, maar ja, ik, ik hoop dat, uh, dat Verhagen, want het is natuurlijk ook zijn politieke einde waarschijnlijk... tenzij hij nog een keer gevraagd wordt door, uh, door het CDA... Uh, dat hij daar nog een keer openheid over gaat geven... wat er is er nou precies gebeurd in dat katshuis Want het is wel een beetje een filmachtig scenario. Ja. Dus... Yeah op het allerlaatste moment een handtekening moet komen... en dat de boel dan opeens helemaal uit elkaar nietert. Het zou mooi zijn als, als Verhagen eenmaal uit de politiek is gestapt... dat er nog een soort van toelichting komt van hem uiteindelijk... van wat er nou yes. uiteindelijk precies gebeurd is. Ja. ja. Um, dat brengt ons even bij wat er nu moet gaan gebeuren. Uh, er komen verkiezingen, nou, dat, kun je eigenlijk wel, uh, dat, dat is eigenlijk wel zeker natuurlijk. Wanneer... Dat nou, weten we denk... nog niet helemaal zeker. Nee? nee denk je dat er nog kans is dat, het niet, dat die er niet komen? Um, nou ja, verkiezingen komen er op, op een gegeven moment altijd, maar de vraag is natuurlijk of die de, ongeveer na de zomer gaan komen. Of dat er toch een soort van nieuwe formatie of een nieuw, uh, nieuwe meerderheid in de Kamer wordt gevonden. En dan kun je bijvoorbeeld denken hè, aan die koenders meerderheid die er al uh, ligt. Mm -hmm. Waarmee bijvoorbeeld er nog gewoon een jaar wordt uh, geregeerd tot volgend jaar, voorjaar of iets tot het najaar. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen, maar ja, dat ligt even eraan wat de Kamer zelf gaat doen. Ja. Uh, en vooral eigenlijk wat Jolande Sap wil. Want uh, ja, zij heeft daarin, denk ik, de sleutel. Oké, okay, want de Partij van de Arbeid die zou wel willen. Uh, en, en GroenLinks. Ja, nou, ga dat gaat het niet doen, denk ik. Nee, de partij, ja, ja, precies. Maar, de, de, maar dat wordt niet de middenpartij. Zeg maar, je krijgt niet zo'n ultiem middenkabinet. Zeg maar waar de G500 eigenlijk uh, uh, uit is ontstaan: PvdA, VVD... Ja, CDA, dus die gaan niet samen bij elkaar om, om te zorgen dat zo'n zo uh, uh, uh, economisch plan doorgaat? Ja, zo'n nationaal kabinet of zo'n G500-kabinet ja. zal denk ik niet <laughs> komen. Uh, de, wat er nog even voor de hand zou liggen is dat dus de Christi in D66... ik weet niet of je toevallig pech tot gisteren op zijn partijcongres hebt gehoord... Uh, maar die, uh, die liet uitdrukkelijk de mogelijkheid open om, uh, om toch nog iets samen te werken... en iets te, te regelen met het kabinet... Arie Slob van de ChristenUnie deed dat altijd al. Mm -hmm. uh, het was eigenlijk alleen maar Jolande Sap die gisteren dat een beetje afhield. en ook gelijk op Twitter begon over dat het feest was voor Nederland... dat de verkiezingen zouden komen. Yeah. Uh, heel Twitter ging ook los op haar... Uh, nou, toen is natuurlijk helemaal geen feestdag... Helemaal niet handig voor Nederland dat er verkiezingen komen. Nee. Maar jij heeft de sleutel om, om daar toch een, een meerderheid aan een, een soort van nieuwe tussencoalitie te geven. Ja, ja. Zie je het al heel even jouw telefoon weer op de manier waarop je hem net hield? Want uh, je, je, je, je begint een beetje gekte, gek te klinken. Ja, zo is het beter. Um, uh, laten we heel even praten over een aantal partijen. Want er zijn, met, uh, er zijn een aantal partijen die, uh, die, ja, die hebben toch al wat problemen. Laten we even beginnen bij het CDA. Die hebben namelijk geen lijsttrekken. Ja, <laughs> dat is toch best wel lastig als er binnenkort ooit een keer verkiezingen aankomen. Yes. Uh, ja, ze gaan natuurlijk eerst natuurlijk de loeren nu of Jan Kees de Jager of Eurlings uh, het zou willen. Of uh, ja, misschien toch. Ja, dat zijn zijn het weten eigenlijk wel. Mm -hmm. Maar die gaat het niet doen. Nee, allebei uh, En dan, nou ja, vraag ik dan wat, wat, uh, wat dan. En dan heb je natuurlijk de, de burgemeesterzoon uit Dokkum van Haarsma Buma. Yeah. Die zou je kunnen vragen. Maar ja, als het CDA zo hard heeft verloren in ook het zuiden en ook het oosten. Uh, waar juist de katholieken uh, nu strijd moeten leveren met, uh, met de PVV aanhang. Ja, dan is dat misschien ook niet zo handig. En dan zou bijvoorbeeld weer Verhagen gevraagd kunnen worden, want die voldoet wel aan dat profiel. Maar die heeft eigenlijk ja. al gezegd dat hij het niet meer uh, wil of dat hij het niet meer zou doen. Nee, ja, maar die kun je natuurlijk wel nog vragen. En de afgelopen weken um, heb je ook wel een beetje kunnen horen binnen CDA-kringen dat men er nog, toch nog wel serieus rekening mee houdt. Dat men uiteindelijk niemand kan vinden en misschien wel bij Maxime Verhagen uit gaat komen. Ja. Um, dus ja, dat, dat, dat kan alle kanten op gaan. Uh, maar uh, vlak uh, verhagen nog niet uit. Is er, geen, er is niet een jong, fris persoon. iemand uh, die, die, die, die, die we eigenlijk nog niet zo goed kennen, maar die wel naar voren kan worden geschoven. Dat hebben ze eigenlijk niet bij het CDA. Nou, die hebben ze wel. Maar die zijn zeg maar nu nog niet klaar. Er zijn een aantal wethouders in de grote steden. Je hebt binnen de fractie ook nog wel, bijvoorbeeld Mirjam Sterk. Die zou bijvoorbeeld als het CDA in het kabinet zou komen... Uh, toch fractievoorzitter kunnen worden. Maar het komt allemaal net even wat te vroeg. Hmm. Dus de vraag is of ze uh, dat type politiek leiderschap... nu al gaan lanceren. Ja. Andere uh, partijen met, uh, met toch wel uh, problemen. Ja, natuurlijk uh, net hoe je er tegenaan kijkt. De PVV die zijn dan nu uitgestapt. Zijn geen gedoogpartner meer, heeft Wilders al gezegd. Hoe, uh, wat moeten zij nu? Moeten zij nu gewoon hetzelfde blijven doen als wat ze, wat ze al deden? Of moet er toch een soort van tactiekwijziging komen? Nou, gisteren hoorde je natuurlijk al dat Wilders uh, eigenlijk zei... Uh, AOW'ers, allerlanden verenigd u. Yeah. Hij ging opeens vol daar uh, op de economische onderwerpen. Ik vond het zelf niet zo heel sterk overigens. Ik weet niet wat jij ervan vond. Maar uh, het was toch een Wilders die um, ja, een beetje zijn motor had verloren. En heel boos, chagrijnig, uh, dezelfde drie zinnen telkens weer herhalen. Yeah. Uh, het lijkt mij heel lastig op dit moment voor de PVV... om weer centraal in de kiescampagne te komen staan. Je zag dat Samson en Rutte gisteren al instinctmatig elkaar gingen opzoeken. Mm -hmm. En dan moet je er als PVV maar weer tussen komen. En of Europa dat onderwerp is waarmee zij centraal in de campagne kunnen komen te staan, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Want het is maar... een lastig onderwerp eigenlijk voor, uh, voor de PVV, dat Europa, dat, dat is mo moeilijk uit te leggen of zo. Ja, maar het is ook volstrekt niet nieuw. Dus uh, ja, het is eigenlijk een beetje het herhalen van bijvoorbeeld de, de campagne in 2004 rondom de Europese grondwet. Uh, wat de SP ook al deed. En de SP is ook al sterk. Dus ik zie nog niet 1, 2, 3 hoe de PVV dat doet. En uh, ik vraag me dan ook af eigenlijk of de PVV er wel zo goed aan doet om hier uh, gebroken te hebben. Ja, want de kans dat zij zometeen, uh, als er ooit een nieuw kabinet komt... dat komt er sowieso, maar wanneer dat is, dat is nog even de vraag. Maar dat zij dan weer macht krijgen op deze manier... is natuurlijk wel kleiner geworden, vermoed ik zo. Ja, dat denk ik ook. Als je um, kijkt ook wel naar de woorden van Rutte... Ja, die, die was wel advent qua dus en wist dat hij onvoorspelbaar was. Uh, maar hij is, heeft gisteren natuurlijk gewoon ultiem onbetrouwbaar uh, gebleken. En dat is wel ja, zo moeilijk als je een kabinet wil vormen dat je elkaar niet kunt vertrouwen. Dus het lijkt mij dat, dat Rutte 2 voorlopig inderdaad nog niet in de pijplijn zit. Nee, um, ook niet Rutte 2 met, uh, met andere uh, uh, partijen, want de VVD doet het goed, staat uh, toch bovenaan in de peilingen, is de grootste partij. Ja, dat zal waarschijnlijk ook wel zo blijven als het uh, zo doorloopt. Uh, maar dan zal, zal Rutte inderdaad wel waarschijnlijk leider worden van een andere coalitie. Uh, maar aan de andere kant, we hebben ook nog steeds gewoon een kabinet. Hè. Het kabinet ja. is niet gevallen. Nee, dat is waar. Dat kan is ook, waar. Binnen de huidige uh, coalitie kan nog, kan nog heel wat gebeuren. Hm. Denk je dat... Uh, dat uh, Rutte had het al over dat het hem persoonlijk raakt. En uh, vandaag werd er veel gesproken dat het, dat, dat het hem ook een persoonlijke nederlaag is. Volgens mij heeft hij dat niet zo letterlijk gezegd. Maar denk je dat hij daar zo tegenaan kijkt? Nou, ik denk als je anderhalf jaar premier bent en de boel klapt uit elkaar... ...terwijl je én de eerste meerderheid in de Eerste Kamer niet kreeg... ...toen de meerderheid in de Tweede Kamer verloor... Uh, ...dat je heel wat liberale beginselen hebt moeten inleveren. Alles maar om te zorgen dat het, uh, uh, ja, dat het gedoogd vehikel maar bleef doorrijden... ...en het mislukt, mm. ja, dat het wel heel zuur is. Ik bedoel, kijk even nu, terug met terugwerkende kracht, de VVD heeft er behoorlijk wat moeten slikken voor Wilders. En, en Wilders laat Rutte nu gewoon uh, voorkomen in de steek. Ja, dus dat zullen ze niet nog een keer uh, snel doen uh, in de toekomst in ieder geval. Dat niet. Nee. Um, uh, dan zitten we nog met Europa natuurlijk. Want we hebben een uh, enorme... Ik uh, bedoel, er de, de, de moest bezuinigd worden. Dat moet nog steeds natuurlijk. Hè, dat, dat zal dan nu wel met de Kamer gaan gebeuren. Die zullen daar wel over gaan overleggen. En uh, dan komt er uiteindelijk toch nog een bezuinigingsplan. Hoe kijkt Europa, denk jij, nu naar ons? Zijn wij nu uh, in één keer uh, de schlemiel van Europa geworden? <laughs> uh, dat weet ik niet. Uh, het doet een beetje denken aan Slovenië trouwens. Die heeft dezelfde situatie uh, in feite gehad. En daar moesten op een gegeven moment dan ook een minderheidskabinet en de Kamer elkaar tegemoet komen. Ja. Uh, maar wat wel opvallend was, was dat gisteren al, echt binnen een paar minuten nadat boos wegliep, zelfs de Washington Post en uh, de Financial Times hadden het bericht. Omdat Nederland natuurlijk wel echt op het randje staat van een afwaardering uh, van uh, de kredietstatus. We zitten echt niet zo ver vanaf. Uh, en dat wordt internationaal heel goed uh, gevolgd. En, nou ja, iedereen noemt uh, Geert Wilders altijd Gert Wilders, ja. uh, zeker in Amerika. En uh, het was wel duidelijk dat alle ballen op hem gingen wat dat betreft. Ja, en dat ja. ook afvroegen hoe dat nou toch kwam dat deze man, die zich zo onvoorspelbaar gedroeg zo midden in de regering uh, was komen te zitten. Dat is hoe het überhaupt mogelijk was dat hij daar terecht is gekomen uh, ja, in het begin, begin al. De ja, touch uh, noemden ze dat uh, bij hm. de Washington Post. Uh, voor jou als, uh, als uh, uh, nou ja, een van de mensen achter G500, was het nou een mooie dag... of was het nou een dag om uh, snel te vergeten? Hoe kijk jij daar tegenaan? Nee, het was heerlijk. We zaten in Campagne campagnebijeenkomst... <laughs> en we uh, zaten al vanaf s ochtends vroeg... Uh, ja, eigenlijk aan onze campagne te sleutelen. Dat doen we vandaag ook. Ik ga zo lekker uh, uit bed en richting uh, de campagne. Mm -hmm. uh, en het is eigenlijk vooral zo leuk, omdat je s ochtends opstaat en je weet s'avonds nog niet wat voor realiteit je aantreft. We denken s ochtends van, nou, ah, uh, we moeten dit en dit doen en dan uh, zijn we over twee weken wel klaar. Nou, dat moet nu gewoon vanavond af zijn. Yeah. Uh, anders <laughs> hebben we een probleem. En dat is wel het leuke eigenlijk hieraan, dat je gewoon, het is allemaal zo onvoorspelbaar en spannend... Uh, ja, het is alleen maar mooi. Ja. Ik wens je er veel succes mee, mee. Het is hard werken, nog eventjes voor je. Maar uh, neem een kop koffie en dan komt alles goed. Ik, uh, ik weet uit ervaring hoe het is om vroeg op te staan. Dankjewel, Siewer Verlinden, <laughs> Sterkte met de G500 vandaag. En uh, dank voor je toelichting. Hoi. Tot zover uh, 4-7 zometeen. Dit is de zondag. Zonder Ed Anke. Die is weg. Hè. Ik bedoel, uh, hij gaat weg bij de EO en meteen klapt het kabinet. Bijna dan, inderdaad. Bijna. Wie er wel zit, hoor je straks. En uh, welke gasten ze hebben, dat hoor je ook zometeen. 4-7 is er volgende week weer. En dan hoor je onder andere meer over mijn avonturen als uh, wedstrijdrenner. Want ik ga straks een wedstrijd lopen met de Hilversum City Run. Kom me aanmoedigen. Tot volgende week. B -N -M. Oh, sorry. Even... Even mijn mond hm. leggen uit. Die Had jij nou zo'n bruine of zo'n grote groene? Nee, nee, zo'n kleintje. Mm, Vroege vogels heeft een hele lading insecten gekregen om te proeven. En daar gaan we in de uitzending mee verder. Uitgegeten? Ja. Verder hebben we een otteruitzetting Spring Snow en een bijentransport. En we gaan door met onze actie tegen Marktplaats. Markplaats. Marktplaats, doe de bruine. Vanaf het Binnenhof, waar de politici zich verdringen om onze petitie te ondertekenen. Zo'n watteltje kraakt toch lekker ertussen te kiezen dan zo'n springkaan. Radio 1. Straks van 8 tot 10. Vroeger. Popel. Het nieuws van alle kanten. Even goed slikken.